De filter staat aan Keizer, champie, Flex on the beat Canclaimers run running the game maar ik rond die MC's en rijdt als een marathon. Laat ze staan in hun empy. Krug ik en fantasie over this En pantliefts. Dit chip. Hegga hanky. Flow het best na fles. Henny. Heb je niet doe maar Remy Tres mezelf, noem maar rev Kenny. Vaak dood, verklaard. Nog steeds ongeëven naar de span. Free. Hands free. Hoe ik vele veters klaar. Aak mijn handen in die fiets. Dan vleeg. Op een leger waar men geen van B. mijn of speed. Daar, de koep die mijn groep pleegt Is als mijn freestyle tijdens is battle. die minis worden mijn peacepaar. Praar hun hoofd uit op zijn lach, hebben van een hoofdluit vindt yes, die seemen flows alsof je hoofd ja, Zij Oost kan ik met portfoto, dat is een hoop tijd. Kij zet een brengen die droon thuis. Kids komen met te veel trebbel, te weinig vast veel tribbel. Store. Keis pas achteraf wist en het van tevoren. Zat de spijker op zijn kop, papi ik Ben niet tot horen. Oh, oh de spits, dus die boys willen horen. Keizes just de knopen in je oren. Keis was te harder, wel hij zat in het noorden. Wesseling mijn playp, half overkam. ik ben de boom, ik ben de aanslag groter aan De panto, rusten maar zit vast in mijn grote han. Kloten hem. Laat me fucking tegen als ik hoger kan. Gun me dan de tijd blijft, lopen en de wijze doet. De rusten, neem mijn kit, kan breakers komen met te veel trebel, te weinig vast, veel trebbel De filter Staat aan, kan je niet verstaan. CV is proof, boy, root boy. Sip maar geen fruit, join de proof, boy. Maar zeker deze de hood boy. Niet alleen in mijn wijk, weet dat ze eens lijf, als hij een Schaam me niet voor mijn zonde, wordt seconde wijzer Voor deze omhoog is geen pleister, een nieuw verbod met keizer. Pas op de Maikas, een wie blond, hier een heistje. Wij gaan vex in schloten prijs. Finale in 0, 2, deze twee kaas dan steeds passen De game zonder kaas zonder azen, wij komen bij up van veel vraten die zaten Aan deze tafel ons acht een met lege magen Nu staan we voor een deur als een kist tijdens zitten maken Drink a treat bitch, slaat je beef in de meatwagen Je saait wat je oost, nu moet je niet klagen Kom met genadeloze flow, zal je niet sparen Kerst komen met te veel gebribbel Te weinig pas, veel dribbel De filter staat aan, kan je niet verstaan Hoor hoge hoog als ik ben baan. Chicks komen met de veel multim on tiny